Om negen uur in de avond ging de telefoon. Mevrouw van Dijk rees uit de stoel waarin ze had zitten borduren en liep er haastig heen. ''Ja, hier is Henk, helemaal,'' klonk het. ''Hij He, gelukkig dat je belt,'' zei ze met een zucht. ''Ik zat zo in angst.'' ''Ach, onzin,'' riep hij. ''ik ontmoet de mensen, ik had te praten, dan vergeet je de klok, je weet, gezelligheid.'' Aan zijn stem hoorde ze dat het weer zover was... Kom je naar huis? vroeg ze. Ja, straks. Luister nou, Henk, zei ze voorzichtig. Ik, ik wil niet flauw zijn, hoor, maar je weet wat de dokter gezegd heeft, hè? Jij op jouw leeftijd. Hè, zeur nou niet, riep die geprikkeld. Henk, je hart. De verbinding werd verbroken. Denk nou om je hart, Henk, zei ze treurig tegen niemand. Ze legde de horen weer op het toestel, liep terug naar de stoel en keek naar het borduurwerk. Ach nee, ik ga hem zoeken, zei ze opeens vastberaden. Voor de gangspiegel zette zij haar hoedje op haar grijze haren en deed de donkere jas met de bontkraag aan. Zo liep ze even later op straat, een keurige, vrijele oma die terugkeert van een visite. Waarschijnlijk was hij op de Zeedijk, want op spraakzame avonden vertelde hij wel eens hoe vrolijk het daar toe ging en welke tentjes de leukste waren. Met de tram reed ze erheen. Henk was altijd een beetje moeilijk geweest, maar in de laatste tijd werd het erger. Ze begreep het wel. Hij kon niet verdragen dat ze hem uit de directie van de fabriek hadden gemanoeuvreerd. Oh, heel beleefd natuurlijk, met een huldiging en een royaal financieel akkoord. Maar het bleef toch een feit dat hij was afgedankt. Die mannen, dacht ze een beetje meewaardig, ze moeten altijd baasje spelen en iets scheppen dat de eeuwen trotseert. Al is het maar zo'n enge fabriek, konden ze nou maar gewoon leven. Met een glimlach stapte ze uit de tram. Het was hevig gaan regenen en ze had geen paraplu. Het lint van haar hoedje werd nat en begon te zakken. Zie eruit als een gek, dacht ze, de zeedijk oplopend. In het eerste kroegje was die niet en in het tweede even min. Maar ze wist er nog geen waar die eens kwam. Flink doorstappen maar, ja, hier. Druipend van het nat ging ze er binnen. Het was zo'n klein opgedirkt tentje. Achter het buffet stond een dik mens... met rood haar... en op de baarkruk... zat een zwaar opgeschilderde vrouw. Verder was er niemand. Oh, ik zie het al... zei mevrouw van Dijk. Ik, eh, ik zoek iemand. Je vindt zeker... zei de buffetjuffrouw. Ja, maar... Eh, nou, daar ga ik maar weer. Ze draaide zich om naar de deur. Mens, het giet riep de vrouw op de baarkruk, kom nou even zitten. Ze aarzelde. Het is misschien wel verstandig, zei ze. Toen ze ook op de kruk geklommen was, nam de buffetjuffrouw een glas en schonk er iets groens in. Hebt u geen koffie? vroeg mevrouw van Dijk. Drink nou op, het is lekker. Ze nam een zoet slokje dat aangenaam verwarmde. Mannen, zei de vrouw op de kruk naast haar. Ik zou je eens wat vertellen. Ik ben twintig jaar in het vak, maar mannen. boah. Ik kan ze niet voor mijn ogen getekend zien. Het is mijn brood hoor. Maar voor mij zijn het etters allemaal. Nou, mevrouw, protesteerde ze glimlachend. Ik heet Niep, zei de vrouw, en drink eens uit. Dan krijg je er een van mij. Die is toch weer de hele avond bestedingsbeperking geblazen. Die regering zou je ook een doodschop geven. Het tweede glas smaakte nog beter. Doe je jas uit, anders heb je er straks buiten niks aan, sprak de vrouw moederlijk. Die vent van jou, die zit huis wel ergens droog. Ach, weet u, hij is niet slecht, zei mevrouw van Dijk, hij is zwak. De binnen ze allemaal, zei de buffetjuffrouw Snerpend. O, oh, wat binnen ze zwak, zwak. Voor mij is het een vreemd woord voor zwerver. Ze hief het glas. "Hadje?" riep ze, als je me lol hebt. Ze drukte op een knopje en er begon zoete aanhankelijke muziek te spelen. Mevrouw Van Dijk luisterde er een beetje doezelig naar. Mag ik nu ook eens iets offreren, dames? vroeg ze eindelijk. Ik heet Ellie, zei de buienvrouw. En ik Adèle, zei mevrouw Van Dijk, verontschuldigend. Nou, daar kun jij toch niks aan doen? vond de vrouw naaste? Glimlachend zag mevrouw van Dijk hoe de glazen weer werden gevuld. Ze vond het wel gezellig,